9 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1 Journal. Goedemorgen, allemaal. Ruim 2100 boerderijen mogen geen dieren meer aan- en afvoeren. Dat heeft te maken met verdenkingen van fraude. En een zedenzaak zet de politie op het spoor van een moordzaak. Een overzicht van het nieuws. Hier is Sophie Verhoeven. De Rotterdamse politie heeft een man en een vrouw uit zwaag opgepakt op verdenking van moord.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 Gemeenten moeten meer doen om vrouwelijke vluchtelingen... met een verblijfsvergunning aan een baan te helpen. Nu is het beleid nog te veel gericht op de mannelijke statushouder. Dat stelt het kennisplatform Integratie en Samenleving. Als de mannen eenmaal betaald werk hebben, stopt de begeleiding vaak. De vrouwelijke statushouders raken daardoor vaker in een isolement... bouwen geen netwerk op en het wordt steeds lastiger om te gaan werken... zo zegt het platform. In Mexico heeft iemand geprobeerd om een tijgerwelpje per post te versturen. Inspecteurs vonden het dier verdoofd in een plastic container... nadat een speurhond op het poststuk aansloeg. Het tijgertje was iets uitgedroogd, maar maakte het verder goed. Opvallend genoeg waren de papieren in orde. Toch kon het in beslag worden genomen... omdat deze methode als dierenmishandeling wordt gezien. De Mexicaanse politie onderzoekt wie het dier heeft verstuurd.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 Het weer nog, het is wisselend bewolkt. Mogelijk valt er eerst nog wat sneeuw in de kustprovincies. Later vandaag breekt de zon vaker door, vooral in het binnenland. Na een koude start wordt het vanmiddag 1 graad langs de oostgrens... en zo'n 4 graden aan zee. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Het aantal spitsvieders begint nu af te nemen. Er zijn nu vooral problemen ten zuiden van Amsterdam. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bijna een half uur vertraging... tussen Knopende Hoek en de Knopende Nieuwe Meer. Waarom is me nog niet duidelijk? Op de A9, ook maar richting Diemen... Tussen AFRIT Haarlem-Zuid en Knopend holendrecht bijna een half uur vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen. De rechte reishok is dicht. Een ongeluk op de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Twee reischokken zijn dicht. Tussen Knopend gouden en Rotterdam-Prins Alexander 25 minuten vertraging. Op de A28 Groningen richting Hogeveen was een ongeluk bij de AFRIT Westerborg. Daar zijn alle reischokken weer bij. Nog een kwartier vertraging. En ook nog een kwartier extra voor de A28 van Zwolle naar Amersfoort... bij de AFRIT Elsbeet. Slecht weer is mooi weer. Nu stil op merkas Fjalraven en Jack Wolfskin. Bij Bever en op Bever.nl. Jesus Christ Superstar komt terug naar Nederland. De grootste rock aller tijden.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 Bijna zes minuten over negen. Ja, u hoorde het al. 2100 boerderijen mogen geen dieren meer aan- en afvoeren. De veehouders worden verdacht van fraude met kalveren. In hun administratie zijn onregelmatigheden aangetroffen... door de NVWA, de wareautoriteit. Eerder sprak minister Carola Schout de vrees uit... dat het om duizenden bedrijven zou gaan. In de studios Rob Koster van de NOS Economieredactie. Rob, goedemorgen. Goedemorgen. Nog even over die fraude. Hoe is dat in zijn werk gegaan? Boeren mogen maar een beperkt aantal melkkoeien hebben. Dat heeft alles te maken met het feit dat Nederland veel te veel mes produceerde de afgelopen jaren. Um, een melkkoe telt als een volledige koe. Een koe die uh, geen melk geeft, dus een jonge koe die nog niet gekalfd heeft... telt voor een halve koe als het gaat om die hele regeling. Het is dus administratief handig voor een koe, uh, voor een boer bedoel ik... om uh, uh, zo min mogelijk melkkoeien te hebben. En uh, er is gefraudeerd door kalveren die geboren zijn... Op een andere koe uh, weg te schrijven. Uh, Kalverfraude heet het daarom. Uh, en uh, dat is uh, de manier waarop nou. boeren zeg maar, uh, aan het zoemelen zijn geraakt. Hoe is dat ontdekt? Het is ontdekt doordat er in eerste instantie uh, een maand geleden uh, geconstateerd werd dat er veel meer tweelingen uh, geboren werden uh, bij koeien dan uh, gebruikelijk. Uh, toen zijn ze gaan onderzoeken. Wat de NVWA en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland nu gedaan heeft, is alle databestanden die je maar kan vinden. Uh, er wordt heel veel bijgehouden. Hoeveel melk er wordt geproduceerd, hoeveel kalveren er geboren worden. Al die bestanden zijn naast elkaar gelegd. Die hebben ze met elkaar vergeleken. En op basis daarvan komen ze nu tot de conclusie... dat er 2100 bedrijven tot nu toe zijn uh, die gesjoemeld hebben. Ja, ik weet het nog heel goed. Want we hadden die minister die, die ochtend uh, aan de lijn. Uh, er was net een ochtend dat er ook goed nieuws was. Want het uh, ging goed met die fosfaatuitstoot en uh, nou, allemaal goede cijfers. En toen kwam dit er overheen. Um, en de minister was behoorlijk uh, boos daarover. Ja, dat is er nog steeds. Ze roept zometeen uh, alle betrokken partijen weer op het matje op het ministerie. Dan gaat het om LTO Nederland, dan gaat het om de zuivelbedrijven... dan gaat het om de banken die veel financieren bij boeren. Um, en ze willen een oplossing voor dit probleem. En ze gaan er vanmiddag met de Tweede Kamer over praten. Alle boeren bij wie nu geconstateerd is... Uh, uh, dat er iets niet klopt in die administratie...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 En de NVWA gaat met het Openbaar Ministerie overleggen... of die bedrijven vervolgd worden. Ja, maar dat, dat handhaven, dat is nog wel een ding, denk ik. Want die bedrijven die nu geblokkeerd zijn... zullen daar niet bij elk bedrijf een politieagenda neerzetten. Nee, die bedrijven krijgen een mail en daarna een brief... waarin staat dat er geen koe meer op of af het bedrijfsterrein mag. Er staat inderdaad geen politieauto... maar het is natuurlijk wel zo dat als die boeren... Uh, snel nu een uh, kalf of een koe van het, bedrijf, uh, van het terrein en uh, van het bedrijf afhalen... dat dat dan ook weer op een of andere manier geregistreerd staat. Dus uh, ik denk niet dat ze er heel veel beter mm. van worden. Uh, ik had het al even over die fosfaatregels. Hè, want uh, dat is een, een, een, een zaak die ook vanuit Brussel wordt uh, aangestuurd natuurlijk. Wat kan dit nou voor gevolgen hebben voor die fosfaatregels in Nederland? Tot nu toe zijn er geen signalen dat uh, Brussel met uh, strafmaatregelen komt... Maar waar men bang voor is, is dat die uh, beruchte derogatie... dat is eigenlijk uh, niet uh, iets anders dan een uitzonderingspositie voor Nederland... dat die ter discussie komt te staan. En wat betekent dat? Nederland mag een... Uh, beperkte hoeveelheid mest produceren... maar dat is relatief meer dan andere landen mogen. Dat heeft alles te maken met het grasland wat wij hebben... wat meer mest op kan nemen. Uh, als we die kwijtraken omdat we ons niet aan de regels houden... dan betekent dat dat we veel minder dieren in Nederland mogen houden. Dat zou betekenen dat er zo'n 500.000 melkkoeien... Uh, moeten verdwijnen in Nederland. En dat is een miljardenschade voor de hele sector. Niet alleen voor die boeren, maar ook voor grote bedrijven... als Friesland, Campina. Dus dat wordt als een absolute ramp gezien. Dat is ook precies de reden waarom er het afgelopen jaar... zoveel uh, inspanningen zijn verricht... om onder dat fosfaatplafond en onder dat misplafond uh, uh, te blijven. Ja, ze doen er nu alles aan om uh, dit vuiltje zo snel mogelijk weg te wassen... en hopen dat uh, binnen twee maanden uh, Brussel... Uh, uh, toch zegt dat we nou. door mogen gaan op de ingeslagen weg. Rob Koster, dankjewel voor de uitleg. We gaan even schakelen met Zuid-Korea. Morgen beginnen daar de Olympische Winterspelen, de 23 e alweer. Openingsceremonie is dan gepland. En vandaag wordt het Nederlands team officieel welkom geheten... door de lokale autoriteiten. En als er een feestje is, dan is hij in de buurt, Edwin Cornelissen. Natuurlijk, Edwin. <laughs> Hallo. <laughs> Ik zeg goedemorgen. Hoe laat is het bij jou eigenlijk? Uh, het is uh, net na vijf in de middag bij ons. Ja, ja. En uh, jij bent bij die uh, teamceremony, zoals dat dan heet. Wat is dat voor feestje? Ja, dat is in het Olympisch Dorp. Daar heb je een centraal plein. En uh, daar wordt ieder land uh, wordt onafhankelijk van elkaar en uh, los van elkaar welkom geheten. En dat gaat met heel veel ceremonieel gepaard. Dat betekent dat uh, ja, de oranje jassen hier zijn binnenkomen lopen. Dat er uh, ook wat uh, cultuur wordt uh, gesnoven. Dat er muziek wordt gemaakt uit Korea. En dat dan uh, de burgemeester, of in dit geval de adjunct burgemeester... van uh, dit Olympisch Dorp uh, cadeautjes gaat overhandigen aan Jeroen Bel. De chef de mission van de Nederlandse ploeg, En dat Jeroen Bel dan ook iets teruggeeft aan die burgemeester. Uh, het Wilhelmus klonk, uh, de uh, Olympische hymne klonken, de vlaggen worden gehezen. En dat gebeurt dan allemaal onder het toeziend oog van uh, welgeteld drie Nederlandse sporters. Uh, twee uh, reserve shorttrekkers, Daan Brielfema en Rianne de Vries. En één uh, shorttrekker die pas wat later in actie komt, Itzak de Laat. De rest laat verstek gaan omdat er getraind moet worden... of omdat er andere verplichtingen zijn. Of misschien ook omdat ze er geen zin in hebben in ja. de kou te gaan staan. Maar uh, in ieder geval, uh, dat is dus een beetje het ceremonieel dat hierbij komt kijken. Het is een uh, de de traditie tijdens de Olympische Spelen, de welcome ceremony. Al die landen worden dus welkom geheten en er wordt nu met vlaggetjes, rood wit blauwe vlaggetjes, gezwaaid. En er wordt nog wat muziek gemaakt zo dadelijk. En dan zit dit verplichte nummer, want zo is het wel een beetje ja. voor die Nederlandse delegatie, dat zit er dan op. Weet je wat voor cadeau we hebben gegeven aan de lokale autoriteiten? Nou, uh, wat ik wel heb gezien is wat uh, wij, Nederland, ontvangen hebben. Dat was een bronzen beeldje en een uh, soort van uh, uh, mooie versie van de mascotte van deze Olympische Spelen. Dat is overhandigd en dat was ook wel grappig trouwens. Want ja, zo'n mascotte, dat ziet er toch altijd een beetje knullig uit natuurlijk. Maar dat werd helemaal met een doek bedekt. En dat werd dan met tromgeroffel werd dat uh, onthuld. Dus dachten we van, nou, doe maar. Hans een, Klok was er niks mascotte bij. mascotte krijgen ze cadeau. <laughs> Hans Klok was er niks bij. Ik ga dan dadelijk eens eventjes bij Jeroen Bel, de chef ja. de van Nederland, informeren. Wat ze nou eigenlijk aan die corie hebben gegeven. Ja. Ik hoop niet dat het klompen zijn. Zoek dat uit, Edwin. <lacht> Dank je wel. Dat is goed, het, uh, ja, we zijn Dit allemaal bedacht natuurlijk ook omdat het vanmorgen echt gaat beginnen. Maar uh, dan gaat het ook echt beginnen. Ook hier trouwens op NPO Radio 1.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 Situations I've been is dat, uit 2001. Dat is alweer 17 jaar geleden, Sofie. Zo, dat gaat hard, hè? Family Affair. Het is nu 16 over 9. De kritiek van Jan ja. Publiek. Ja, kom er maar in. Een vraag van Judith over de uitspraak van de naam... van een bekende Nederlandse dichter in het nieuws vanochtend. Dichter Loetjebert sympathiseerde in zijn jonge jaren met de nazi's... Ja, Loetje Bert zeg ik hier dus. Maar Judith schrijft dat zij altijd dacht dat het op zijn Nederlands werd uitgesproken. Luce nou, Wat zeiden wij? We hadden het er even ja. over. Jij zei tegen mij: Hoe spreek jij dat uit? Ik zou, ik zou ook zeggen: Lucebert. Ja, nee, er was al twijfel. En, uh, maar het schijnt toch echt te kloppen. Want uh, wij wachten even. We nou. zouden nu. Nee, dat mag je niet zeggen. Oh, nee, niet zeggen nee. nee, dat is toch allemaal. Nee, nee maar door... het is uitgezocht achter we... de schermen. En je moet echt Loetje zeggen. Ja. Wij hebben um, hier natuurlijk al vaker gesproken over uh, de taalcommissie. Uh, ja, dat klinkt heel formeel, maar er zijn er gewoon een paar mensen hier... Die, die het leuk vinden om dingen uit te zoeken. Uitspraken van namen bijvoorbeeld. Nou, dit is er zo een. En uh, de taalcommissie heeft dit uitgezocht. En kennelijk moeten we zeggen Loetjebet. Ja. En tot nader bericht blijven we dat gewoon doen. Als het anders is, dan, dan horen we dat hier weer. Uh, dat is de uitleg bij die naam dus. Ja, nou, daar hadden we weer een bekende discussie vanochtend. De klok verzetten. Uh, hè, straks is het weer zomertijd. Europarlementariër Annie Schreier pierink vindt van niet. We hebben in het Europese parlement ook te horen gekregen... er zijn meer hartaanvallen, verkeersongelukken. En het belangrijkste is natuurlijk de Nobelprijswinnaar... Van geneeskunde dit jaar, die heel duidelijk uitsprak dat bioritme steeds verzetting niet goed is voor de mens. Ja, Heel veel reacties hierop vanochtend. Bijvoorbeeld, ik hoor dat het CDA mijn heerlijke lange zomeravonden af wil pikken, schrijft Corrie. En Marta twittert, de zomertijd die moet blijven. Ja. Overigens klopt dat niet helemaal, hè, over die lange zomeravond. dat kan gewoon blijven. Als we kiezen voor de zomertijd, ja. dat die gehanteerd wordt... dan blijven die zomeravonden gewoon. Maar als je uh, kiest voor de wintertijd, ja nee, dan is het om negen uur donker. Ja. Overigens is dat nog wel een heel proces. Want dat heeft Annie schreier pierik ook uitgelegd. Uh, vandaag is die stemming in het parlement. Maar ja, dan moet het allemaal nog weer naar de Europese Raad. En dan moeten de ministers dat weer meenemen naar ja. hun eigen landen. Dus moeten in al die EU-landen moeten er dan ook nog eens een keer... Uh, uh, iedereen zijn plas over doen. Dat is deze zomertijd nog niet geregeld. Nee, ik denk dat bij de volgende keer dat we dat we wat is dat eigenlijk weer? Uh, ja, je, je, de, uh, rond maart. hè de, uh. Het laatste weekend van maart, geloof ik. Goed, ik vrees dat we dan nog wel gewoon mee moeten doen... met uh, het verzetten van de tijd. Oké, okay, um, en voordat mensen denken dat we hier een soort uh, censuur hebben... want ik, ik snoerde jou net de mond, maar jij <lacht> wilde iets gaan voorlezen... waarvan ja, uh, wa, wa, wa, ik had gehoord ja. dat degene die dat zou vertellen... dat hij niet beschikbaar was. Dus ja. ik dacht, voordat je dat gaat zeggen... En verder uh, is het hier heel goed, live radio. Open mind en uh, open alles.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 At los.nl. Dan nou, gaan mensen daar weer vragen over stellen, natuurlijk. Jolanda van der Velde bij de AWB. Waar staan ze nog, de files? Er staan er nog zo'n uh, 3350 kilometer. De meeste leveren gelukkig niet meer zo gek veel vertraging op. Uh, wat wel opvalt, is de half uur vertraging op de A4. Den Haag richting Amsterdam. Tussen knopende De Hoek en de Nieuwe Meer. Ook een half uur, maar dat komt door een kapotte vrachtwagen op de A9 Alkmaar Diemen. Bij knopend Honenderecht, daar is de rechte reishoop dicht. En bijna drie kwartier uh, vertraging tot slot op de A73. Maasbracht richting Nijmegen. Tussen knopen de Rijkenvoort en Malden staat 9 kilometer. Kunst is niet alleen voor de rijken, maar ook voor gewone Nederlanders... met een normaal inkomen. Dat is de boodschap in het nieuwe boek dat vandaag verschijnt. En dat heet Ontroerend Goed. Het boek is voor mensen die totaal geen kaas hebben gegeten van kunst... maar toch met een bescheiden bedragje een mooi schilderij aan de muur willen hebben. Alleen, ja, waar moet je dan beginnen? In het boek staan onder meer tips over hoe je korting kan krijgen bij een galerie... en waar je online op moet letten als je kunst wil kopen. Manuela Clerks, goedemorgen. Goedemorgen. U werkt al jarenlang in de kunstsector, ook voor allerlei galeries. Het boek Ontroerend Goed, geschreven met uw man Oscar van Gelderen... Zelf kunstverzamelaar, hè? Ja. Um, hoe, hoe kan het eigenlijk dat... Um, ja, ik, ja, dit klinkt ook altijd zoiets, hè? Gewone mensen, alsof uh, mensen die rijk zijn... dan nou weer geen gewone mensen zijn. Maar ja. laten we zeggen, gewoon Jan met de pet. Ja, ook, ook geen mooie term eigenlijk. Maar hoe kan het dat uh, die uh, nauwelijks in een galerie... of op een kunstbeurs komen? Nou, daar hangt nog altijd zo'n sfeer van uh, dat is niet voor mij om de kunst van het is elitair, je moet er veel geld voor hebben, een soort iets van ik weet er niets van, uh, ik ga nooit een galerie in, ik voel me daar niet echt op mijn gemak. Wij zijn van mening dat iedereen ook met een kleine portemonnee van kunst kan... en eigenlijk zou moeten genieten, want kunst is gewoon iets voor iedereen. En je, wij maken ons ook hard voor een, een, een print van 100 euro. Um, daar kun je ook mee beginnen. En er zijn onwijs mooie druksels voor 100 euro te koop. Alleen waar vind je die? Dus wij willen eigenlijk een handreiking geven aan mensen die zeggen... ik zou wel kunst willen kopen, maar ik weet gewoon niet waar of hoe te beginnen. Mensen worden natuurlijk ook een beetje op het verkeerde spoor gezet... door uh, de berichten die dan wel af en toe... ja, wij lezen ze ook af en toe voor, voor, voor geweldige schilderijen... die voor ik weet niet hoeveel miljoenen van, van hand uh, tot hand gaan. Uh, ja, daar moeten we natuurlijk niet aan denken. De voorbeelden die u noemde, dat is ook gewoon kunst. Ja, maar dat vinden wij ook een beetje, uh, ja, het is, het is misleidend. Hè? Waar mensen over lezen, dat zijn inderdaad die werken die voor miljoenen over de toonbank gaan. Uh, dat is natuurlijk sensatie. Maar de mensen die gewoon een leuk huis hebben en van mooie dingen houden, uh, die uh, hebben niet die portemonnee. En dat vinden wij ook behoorlijk misleidend. Hè? Dat geeft het idee alsof kunst voor de rijke mensen is en dat het allemaal excessief is en excentriek. En dat is gewoon niet waar. Nee. Uh, je kunt van mooie meubels houden, van een Vakantie van lekker eten. Nou, dan hou je ook van mooie kunst. En op de een of andere manier zit daar een drempel. Mensen gaan niet zo gemakkelijk in galerie in. Uh, een museum is al gemakkelijker. Dat is al wat anoniemer. Maar doen de, gal de galerieën daar zelf ook genoeg aan, vindt u? Want ik bedoel, kijk, we kunnen de bal bij de mensen leggen, maar zijn die galerieën staan die wel genoeg open dan voor mensen met een gewone beurs? Nou, laten we zeggen dat uh, wij hebben het gevoel dat daar nog een hoop te winnen is. En er is bijvoorbeeld een organisatie, nu een heel leuk platform... dat heet de Young Collector Circle, die brengen mensen naar galeries. Zeg maar, die drempel nemen ze zodoende weg. Um, dan gaan ze op een middag op de fiets uh, verschillende galeries af in Amsterdam... of in Den Haag, of in Rotterdam, zodat mensen voelen hoe dat, hoe dat is, hoe dat gaat. Dat je gewoon met galeriehouders kunt praten over de kunst, over de kunstenaar, over de prijs. Niet dat je overal zomaar een korting kunt krijgen... Dat dat niet, maar het is bespreekbaar. Je moet je niet uh, ongemakkelijk hoeven voelen. Veel mensen, dat heb ik gehoord. zeg maar van veel mensen die beginnen: van ja, ik, ik voel me een beetje opgelaten alsof ik een soort kerk binnenloop, hè? het is stil, uh, ik hoor mijn eigen stem. En dat kun je als galeriehouder doorbreken door toegankelijk te zijn, door gemakkelijk te communiceren. Maar niet alleen binnen de vier muren van de galerie, maar ook daarbuiten. Social media kan daar een heel groot aandeel uh, aan leveren. Ja. En in dit boek geven we aan dat er een hoop te winnen uh, valt... om ook een nieuwe doelgroep aan te spreken. Hè? De jonge koper nu is een ander soort koper dan de oudere generatie. Uh, de millennials zijn opgegroeid met de digitale wereld, doen veel onderzoek online, spotte veel kunst online, daar kun je als galerie op inspelen ja. en ze zodoende naar je galerie krijgen. Het blijft natuurlijk toch iets ongrijpbaars, hè? of het nou iets van 100 euro is of, of van, uh, van een paar miljoen. Uh, hoe wordt die prijs nou eigenlijk bepaald? Nou, dat is een hele goede vraag. Daar geven wij eigenlijk ook inzicht in, in het boek. Hè? Want we proberen die kunstwereld ook transparanter te maken. Kijk, als een kunstenaar net van de academie komt... en uh, wat hij maakt heeft uh, bepaalde kosten... dan moeten natuurlijk die kosten verrekend worden. Maar er is ook altijd een, een, een gevoelswaarde en de waarde van de galerie. Kijk, de, de galerie zelf is het eerste filter, zeg maar. Die moet natuurlijk... Die voegt kosten toe aan het werk, want die heeft zelf ook kosten. En daarnaast, naarmate een kunstenaar succesvoller wordt... Uh, en er meer mensen zijn of haar werk zouden willen kopen... wordt het schaarser. Dus wordt de prijs ook hoger. Dat is ook een vraag-aanbodmechanisme, zeg maar. Maar de, de prijs moet goed en moet eerlijk voelen... Ja. en moet te verantwoorden zijn. Kijk, op een veiling wordt het al anders. Maar daar krijg je echt vanuit de markt gewoon uh, inzicht... van ja, er bieden heel veel mensen op dit werk er is er maar één van, dat drijft de prijs omhoog. De truc is natuurlijk toch om iets, uh, nou, ik neem aan dat het begint... omdat je het mooi vindt, uh, iets te herkennen. En dan zou het mooi zijn als die kunstenaar in de loop van de tijd... Uh, gewoon wat meer naam en faam verwerft. En dan wordt dat, dat kunstwerk ook vanzelf wat duurder. Ja, nou zeggen wij wel: uh, koop niet kunst als uh, financiële investering, maar als investering in jezelf. Uh, natuurlijk is het leuk om te zien dat je bijvoorbeeld heel vroeg in zijn carrière of haar carrière een kunstenaar hebt gekocht. En je ziet dat hij furoren maakt, bij goede galeries komt, mooie museumshows en goede collecties komt. Dat geeft voldoening. Dat je die man of vrouw op tijd gespot hebt, voordat het duur was bijvoorbeeld. Maar het wordt er uh, niet mooier of lelijker van. Als jij iets mooi vindt en je kunt het voor een goede prijs. Op de kop tikken. Zorg dat je er snel bij bent voordat het te duur wordt. En geniet er zo lang mogelijk ja. van. Dus ja, het is eerder een investering in jezelf. Nog, nog één ding, mevrouw Kleks, want uh, u maakt vanavond ook bekend de top 50 van de belangrijkste levende Nederlandse kunstenaars. Dat gebeurt yes, op, arts, op Art, of, Art Rotterdam. Art Rotterdam. Ja. Wat, wat is ja. dat voor lijst? Nou, dat is eigenlijk een lijst uh, die mijn man en ik samen met Hans en Hartog Jager hebben opgesteld. We hebben daar heel veel research voor gedaan. Voor ons uh, tot 2012 uh, werd die lijst in Elsevier gepubliceerd en door Ricky Simons uh, samengesteld. En wij hebben die eigenlijk uh, aan de hand van een heleboel uh, feiten um, onderzocht opnieuw. Maar ook een aantal andere criteria, waaronder bijvoorbeeld... wat is de representatie van een kunstenaar in het buitenland? Heeft hij galeries daar? Heeft hij museumshows? Shows daar, solo-shows, groepshows. We hebben dat allemaal in kaart gebracht. Okay. En aan de hand daarvan zijn wij tot een, een top 50 gekomen. En die is vrij uh, spannend natuurlijk. Uh, vanavond of vanmiddag wordt die onthuld okay. en komt die ook online te staan. Goed, ja. gaan we allemaal volgen. En uh, dat boek is er dus dat u hebt geschreven. Ontroerend goed. goed. Hartelijk, hartelijk dank. Bij heb u uitgegeven. Ja, ga gedaan. Hartelijk, hartelijk dank voor het gesprek. Manuele Kerks. Clemens. 1, 2, 3 voor de dag. Drie zaken in het nieuws. Gaat u meer over horen de komende uren naar nou, de. Olympische Winterspelen beginnen dus. Voorpret begint al vanavond met de eerste studio Sportwinter... vanuit Pyeongchang met Henry Schut. Te zien om half tien op NPO 1. Het Europese parlement stemt over het afschaffen van de zomertijd. U hoorde het net al even, Europarlementariër voor het CDA... Annie Schreier-Pierik pleit voor één tijd... want dat uurtje verschil bijvoorbeeld... is helemaal niet goed voor ons bioritme. We hebben vanuit, vanuit de Universiteit uit Oostenrijk duidelijk de signalen gekregen. Vorig jaar, hier trouwens ook al breed uh, in het Europees Parlement aan orde gaat. Dat, uh, dat dit duidelijk een, toch een probleem is bij sommige mensen. Maar het belangrijkste vind ik gewoon: wij gaan hier dus in Europa ieder jaar de uur verzetten. Terwijl het helemaal niet nodig is. Het begon gewoon, het is een ritueel wat begon... het had te maken met energiebesparing. Nou, daar gaat het al helemaal niet meer om. En vandaag wordt Willem Hollede verder ondervraagd over zijn eigen verklaringen... in de strafzaak tegen hem. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij liquidaties. Matthijs van der Wiel volgt die zaak, Matthijs Tweede dag nu, waar ligt de focus? Ja, de rechtbank gaat verder waar het maandagavond mee eindigde. Sindsdien zijn er geen zittingen geweest. Het eindigde toen met het verhoor van Holleder. Dat gaat dus verder. Niet over de details van de vijf moordzaken. Nu nog steeds heel algemeen. Uh, het leven van Holleder. Wat speelde er allemaal in die tijd van de liquidaties? Wat speelde er in de onderwereld? En dat vraagt de rechter allemaal aan Holleder... aan de hand van zijn eigen verklaringen die hij eerder heeft afgelegd... en het stuk dat hij heeft ingeleverd opgeschreven met de hand. 127 bladzijden. Dus Holleder heeft dat allemaal zijn eigen verhaal opgeschreven. Maandag bleek dat Holleder heel vrolijk en enthousiast over van alles wilde vertellen. Zijn kant van het verhaal. Het weerwoord, de echte kritische vragen, die zijn er wel bij het Openbaar Ministerie. Maar de officieren hebben die nog niet gesteld. Dus de vragen waarmee ze het verhaal van Holleder onderuit willen halen, die, die hebben we nog te goed. Dat komt pas later. En hoe werkt het eigenlijk? Gaan ze al die liquidaties afzonderlijk behandelen? Of is het gewoon één, één grote zaak? Nee, dat komt later. Nu is het echt nog zeg maar, de inleiding. Uh, heel algemeen, uh, ja, hoe werkt het in die tijd? Wie was er? Vriendjes met wie in de onderwereld? Het leven van Holleder. En pas later gaan ze dossier voor dossier, dus moordzaak voor moordzaak... heel precies op alle details uh, inzoomen. Maar dat, dat is uh, verlaten. Je weet, okay. er zijn 65 uh, procesdagen uitgetrokken. Dus er is een hele planning voor gemaakt hoe ze dat gaan verdelen. Nog een hoop te gaan, want dit is pas dag twee in die zaak. Martijs van de Wiel, volgt dat en als er nieuws uitkomt, dan hoort u dat hier via NPO Radio 1. Daar begint zometeen Spraakmakers met Plag. en Plag. Marit Volp is uh, spraakmaker van vandaag. Oudkamerlid voor de PvdA en tegenwoordig huisarts. Kan ongetwijfeld ook al wat vertellen over die gezondheidsproblemen... Uh, door de zomertijd waar het in stand.nl over gaat. Verder hebben we het in het mediaforum over verloren verhalen. Dat we denken natuurlijk tegenwoordig, wordt ook gezegd... van alles wat je zegt, uh, blijft op internet staan. Het gaat nooit verloren. Maar eigenlijk blijken best veel, ook hele mooie dingen... wel degelijk verloren te zijn. Toen wij nog samen presenteerden, hadden we het Radio Dagboeken. Ja. Wat ooit is niks meer van terug te vinden. Volgden we mensen een, een hele week. en zo... Ook niet in het archief bij de Caro en het chauffeur. Is niks, nee, is helemaal verloren. En zo zijn er eigenlijk zoveel verhalen. De vraag is, ja, moet je alles bewaren? En kun je het nog terugvinden? En 21 maart is natuurlijk ook het referendum... over die zogeheten sleepwet. Straks Wil van der Schans, collega in de studio... die een hele site met allemaal informatie daarover heeft opgezet. Zo meteen vanaf half tien in Spraakmakers. Ik wens u vast een prettige donderdag...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 ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog 26 files. De meeste files lossen nu vlot op. Een paar bijzonderheden. Op de A4 de richting Amsterdam was een spoedtransport onderweg. Daarvoor was even een rijstrook dicht. 40 minuten vertraging nog tussen de knopende De Hoek en de Nieuwe Meer. Op de A9 ook maar richting Diemen zijn alle rijstroken ook weer vrij. Nog wel een half uur vertraging tussen knopende Raasdorp en de Oude Kerk aan de Amstel. Op de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Na een ongeluk 40 minuten vertraging tussen knopend Gouwe en Rotterdam Prins Alexander. De linkerrijstrook is nog dicht en ook op de A12 kan het daardoor wat vast gaan lopen bij knopend Gouwen. Op de A27 van Breda naar Utrecht bij Noordloos nog een kwartiervertraging. En tot slot door een ongeluk op de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Ruim een uur vertraging. Tussen knopend Rijkenvoort en Balten staat 10 kilometer. NPO Radio 1 KRO NCRW. Alles van waarde is weerloos. Guylaine Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Dagelijks worden we overspoeld met informatie... maar weten we die altijd wel op de juiste waarde te schatten. Dat is een beetje de rode draad vandaag in Spraakmakers. Neem het verhaal van Marco Kroon. De drager van de militaire Willemsorde hield zich vorige maand... op de vlakte over wat er gebeurd was in Afghanistan... want het ging om een geheime militaire missie. Vanwege de grote politieke en militaire gevoeligheid...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 Inmiddels heeft hij dus nu toch een verklaring afgelegd. Sinds vanochtend weten wij volgens het AD hoe hij een vijand heeft gedood. In het mediaforum kijken we met Paul van Gessel... algemeen directeur van AT5NH... en, en Gert-Jaap Hoekman, hoofdredacteur van Nu.nl... naar dit opmerkelijke verhaal. Spraakmaker van de dag is Marit Volp. Stemde als PvdA-Kamerlid voor de wet... op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. En maart mag de burger zich daarover uitspreken. Hoeveel persoonlijke informatie mag de overheid van ons hebben... om onze veiligheid te bewaken? En weten we nou eigenlijk hebben we alle informatie om goed een stem uit te brengen op 21 maart. Wat we in elk geval heel goed weten is hoe laten we de wekker moeten zetten. In stand.nl nemen winter- en zomertijd het tegen elkaar op. Het Europese parlement stemt vandaag over het al of niet afschaffen van de zomertijd. De weerstand tegen het verzetten van de klok groeit, omdat het slecht zou zijn voor het bioritme. En nauwelijks voordelen heeft voor het energieverbruik waar het ooit wel voor bedoeld was. Maar ja. Die lange zomeravonden, die hebben toch ook wel wat. De stelling waar u over mee kunt praten is... de zomertijd moet worden afgeschaft. Laat uw standpunt horen op 0800-1101. Spraakmaker van de dag dus, Marit Volp, oud-PVDA-Kamerlid... en tegenwoordig ook nog huisarts. Goedemorgen. Goedemorgen. En Paul van Gessel is er ook al algemeen directeur van AT5NH. Paul, één goedemorgen. Goedemorgen. Mag ik voor jullie alvast een eens of oneens noteren... op die, uh, de zomertijd? Afschaffen dus. Ach, typisch een discussie die mijn bioritme... Ja, ben je verstoord. helemaal van slag nu als we het erover ja, hebben? Je uh, mag je onthouden van stemmen. Nee, ik hoor. ben het uh, oneens. Ik wil dat hij gehandhaafd blijft. Dus betekent dat, hè? Ja. Oké, okay, ja, ja. ja, dan betekent dat hij wordt ja. gehandhaafd, ja. het Fop? Ik ben het eens. Ik wil dat hij wordt afgeschaft. Ah, kijk. Het nou, uh, levert zo ja. meteen een mooi uh, debatje op... als we alle tegens sowieso rondom... de economische schade die er wel of niet zou zijn... de energiewinst die er wel of niet zou zijn... en de gezondheidsproblemen die het met zich mee kan brengen. Het komt straks allemaal voorbij in stand.nl. Maar eerst jullie nieuws van de dag... Paul, ik begin dus bij jou. Ja, uh, de veelbesproken lancering die natuurlijk eergisteren was... van die Tesla, de ruimte in. En uh, nou, daar hebben we het al afdoen over gehad. Fascinerend natuurlijk allemaal. Maar gisteren kwamen dan de eerste beelden naar buiten. En uh, ik ben behalve journalist als liefhebber van nieuws... ook heel erg liefhebber van marketing. Want uh, je moet alleen goede dingen maken, je moet ze ook verkopen. En uh, nou, toen kwamen die beelden van die Tesla met een mm -hmm. poppetje erin. Hè. Je, we hebben ja, ja. ze denk ik allemaal gezien. Ik vind het, dacht ik allereerst, high-end marketing. Dit vind ik echt briljant, gewoon als je dit als eindresultaat hebt. Maar tegelijkertijd zat ik met die discussie over nepnieuws... want ik vond het er zo perfect uitzien. Zo'n Tesla poppetje erin. Te perfect. Op de achtergrond zat er een schitterende zon. En ik heb wel eens vaker foto's gezien als je dan uitzoomt... dat je dan ineens een Playmobil poppetje ziet. Dus nee, ik, dat vond kan het, toch niet. ik vond het te perfect. En ik denk van, volgens mij... als we nog een paar hackers over hebben in Nederland... ga eens even de computer van Steven Spielberg hacken. Want ik sluit niet uit dat die erachter zit. Denk je dat het, dat nou, het geen ik, echte beelden ik, zijn? Ik weet het niet meer. Uh, bij dit soort dingen, als, het, als iets te waar lijkt... dan moet je natuurlijk achterdochtig worden. Ja. Als iets te perfect lijkt, dan moet je ook even in de vraag stellen. Uh, is, dit, dit, is nou ja, dit is het droomscenario van iedere marketeer bij wijze van spreken. ja, dan moet je even gaan aarzelen weer. Ik heb het zal er wel niet zo zijn, totaal weet... niet bij stilgestaan nou ja. ook. Alleen maar inderdaad het niet, uh, het is lekker gewoon... bekkend zitten kijken... naar die prachtige beelden. Ja, het is te fantastisch voor woorden. Als ja. je daarnaar kijkt, dan... dan... Ik denk dat iedere marketeer dat ook heeft. Wat geweldig. Heeft hij een punt? het Volk, dat niet het zo zegt. <laughs> nou ja, ik, eh, in Den Haag heb ik ook vaak wel een, een adagium gebruikt. Dat is the assumption is the mother of all fuck-ups. Ik zal het niet vertalen. Maar als het inderdaad ja. zo mooi is. Ik vind de oproep wel mooi. En laten we maar eens kijken of mensen inderdaad met uitzoomen zien... dat het een Playmobil poppetje is in de Tesla. Ja, weet je, je wilt het heel, heel graag tot je nemen. Ja. Hè? Het is natuurlijk fantastisch. En eh, nou ja. Maar goed, aan de andere kant heb je natuurlijk ook de eindeloze theorieën over de landing op de maan gehad. En, nou ja, de Truman Show roept het allemaal weer associaties op. Ja, wat is, wat is echt? Ja. Hè? Wat, is, wat is niet meer echt? En tegen, ik wou net zeggen, tegenwoordig hebben we natuurlijk bij alles dat we die vragen eigenlijk wel moeten stellen. In hoeverre dingen kloppen en hoe het met het vertrouwen zit. Dat is op zich leuk, want we zijn sinds, ik niet hoe lang, daarbij betrokken bij F6. Ja, ja. Dat het is... Op jongeren en politiek en vertrouwen in de media gericht, hè? Nou ja, het, het gaat eigenlijk om jongeren en politiek te verbinden... en dan niet op de traditionele manier waarbij je zeg maar, alleen maar naar Den Haag komt... om kamerleden uh, te bevragen. Mm -hmm. Maar de uh, F6 organiseert bijvoorbeeld de political catwalk... waarbij politici op een uh, catwalk bij de Amsterdam Fashion Week... Uh, in kleding die ontworpen is door uh, jongeren... Uh, ja, die thema's ook in zich hebben van waar vinden zij dat de politiek mee bezig moet zijn. Maar we hebben nu een heel mooi project met Mediacollege en die zijn ook bij AT5 geweest, dus dat is een nou, heel ja. mooi bruggetje. Uh, jongeren, mbo-studenten die een fake news channel aan het maken zijn. Aha. Met oog op de gemeenteraadsverkiezingen. en ja, Die leren ondertussen natuurlijk ook hoe dat werkt, hè, fake news. Maar maken het ook zelf. Dus ja, het want is heel het vertrouwen interessant. In, nou ja, sowieso het vertrouwen in traditionele media is niet heel hoog, helaas. Nee, maar nee. Bij jongeren is dat... Mag ik zeggen, helaas gekelderd de afgelopen jaren. Nee, ze hebben een hele andere manier van nieuws vergaren. Ja. Wij ja. starten vaak met de krant en de radio. Zij starten met uh, filmpjes. En de vraag is, ja, waar haal je nog betrouwbare informatie vandaan? En je ziet dat dat dus ook uh, bij jongeren uh, op een hele andere manier gaat. Hè? Met vloggers, de invloed van, van invloedrijke figuren uh, online. Uh -huh. ja, en ik denk dat het voor de politiek dus ook heel erg belangrijk is... om aan te sluiten bij die belevingswereld. Als je filmpjes je alleen maar ziet online. Ja, wat is op een gegeven moment dan nog waar en niet waar? Als je niet daarnaast een krant hebt. En de vraag is natuurlijk ook altijd: maar of de krant nou ook hè, de waarheid zegt. Maar het is een mooi project en juist ook omdat je, eh, die jongeren worden met F6 zelf in stelling gebracht om zo'n channel te maken en gaan daarmee naar politici bij de gemeenteraadsverkiezingen. En nou, Het is een, een spannend project en ik vind het heel leuk omdat je uitgaat van de belevingswereld van jongen. Uh -huh. jongeren. Ze waren ook naar de Nation geweest, hè, die theatervoorstelling. En ja, dan moet je je voorstellen dat dat het voor een groot deel uh, van deze jongeren... de eerste keer ooit is dat ze in theater zijn. En ze hebben met de regisseur gesproken. Nou, ik ben zelf naar die voorstelling geweest. Ik vond het echt heel mooi. Maar wat, wat ook bijvoorbeeld heel mooi is... is daar uh, een vlogger in beeld... die heel erg opruijend is... maar enorm invloedrijk is... Ja. Uh, in, in die voorstelling... Ja, ik heb zelf wat zet je daar tegenover? Wat kun je er tegenover daarom? zetten? Ja, ja, in ieder geval denk ik het erover praten en met elkaar uh, in discussie gaan. En, en inderdaad, misschien het zaaien van twijfel. Twijfelen is denk ik toch wel een hele belangrijke factor. Ja. Ja. Ja. Als je dan de goede informatie er vervolgens uh, weer bij levert. Paul ja. ja, eens wel toch? Want waar je het hier eigenlijk over hebt, is een soort mediawijsheid. Ja. En die ja. moeten we bijbrengen uh, op jonge leeftijd al. Uh, trouwens, ook bij, bij mensen die volwassen zijn hoor. Maar, uh, en ik vind dat persoonlijk ook wel een hele mooie taak... van ons, als, zeker als publieke media... om naast het nieuws brengen wat wij doen... om ook daarin onze zeg maar, maatschappelijke rol te vervullen. Dus wij ontvangen vrij veel schoolklassen. En dan vertellen we natuurlijk wel zoals wij het zien. Dat is natuurlijk ook maar een waarheid, kun je dan wel weer stellen. Maar ja. ik vind het wel belangrijk, want het, is, het staat wel onder druk. En we moeten ook niet buitensluiten zoals zij acteren. He, ze zitten in de beeldtaal inderdaad. Die vloggerscultuur is veel invloedrijker. Ja. Uh, dus die moet je begrijpen. En je moet zeggen, er moet meer zijn om een totaalplaatje te krijgen. Ik hoef ze echt niet aan de kranten of iets in die richting, want dat is een, een zinloze exercitie. Uh, maar je moet, je, moet, je moet wel die connecties met ze gaan krijgen... want uh, het, is, het is allemaal anders aan het worden. Ja, en zorgen uh, dat zij informatie weer goed op waarde weten te schatten... en zorgen dat wij als traditionele media ook de, de, het contact ja, weten te ik maken. Zie het, ik zie het hier ook gebeuren. Als jij vraagt wat is het nieuws van de dag... of wat vinden we het nieuws van de dag... dan hebben we het vaak allemaal over iets wat vanochtend in de krant stond. Ja, ja. dan gaan we het over Marco Kroon hebben. Ik denk dat als je hier een jong snuiter van 18 neerzet... die komt met hele verrassende, hele andere zaken... Um, wat dan voor, denk ik, de doelgroep die jij nu ja. aan het bedienen zijn... echt nieuws is. Ja, ja. Goed, nieuws van de dag van het Volk dan. Uit de krant ook, hè? Ja, ja, uit de krant. En je begon er al mee. Um, ja, groot. Uh, in de Volkskrant ook een uh, interview met de biograaf uh, van Lutje Bert. We hebben gehoord dat we het zo moeten uitbreken. Lutje Bert. Ja. Lutje ja. Bert. Um, ja, weet je, uh, je, je leest het en ik... ik je ziet in dat interview uh, met uh, de biograaf ook de worsteling. Want je komt op informatie waarvan je eigenlijk misschien wel zou willen... dat je hem niet gevonden had. Namelijk dat hij uh, een nazi-sympathie had. Ja. Natie-ideeën. Ja. ja. En um, nou ja, dat, dat, um, hij zegt ook van... kijk, ik moet dit op het moment dat ik het vind... moet ik dat in de biografie opnemen. Dat snap ik. Maar de consequenties zijn natuurlijk groot. Uh, he, de man heeft nog kinderen. Um, ja, je, je zit inderdaad in de, in de beeldvorm. Wat doet dat met het beeld van, mm -hmm. van uh, Lutje Bert? Um, en aan de andere kant is het wel belangrijk dat die informatie er is. Omdat uiteindelijk in de geschiedenis... Uh, dit toch ook een mm -hmm. aspect is van, van uh, ja, het leven van deze man. En ook um, ja, het perspectief. Hè. Iemand heeft dat ook heel lang verborgen willen houden. En dat snap je. Ja. Aan de andere kant, dat kan dus niet. Want dat komt ook naar voren. Dat is een periode uit zijn leven waar hij zelf nooit... Nee. iets over heeft gezegd. En nee. nu zijn er dus wel echt wel verschillende... grote aantallen brieven opgedoken. Ja. Waarin die inderdaad afsluit met ziek bijvoorbeeld. Waardoor wel duidelijk wordt... het is niet één bron die dit zegt. Nee. Het komt echt wel van meerdere kanten. En die ja. informatie kan je dus niet verborgen houden. Nee. Dus niet in het analoge tijdperk... maar ook niet in het digitale tijdperk. En, en dat is denk ik ook... Hè, we gaan daar later in de uitzending ook nog over praten. Ja, en vervolgens heb je die informatie en dan. En dan, ja. ja. Verandert dit meteen eh, ja, iemand zijn week, historisch profiel, denk nou, je, wel? Ja, Paul? ik denk het natuurlijk. Maar vorige week ging de, de, de oprichter van Ikea dood. En uh, grote portretten, et cetera. En die blijkt er ook uh, wat uh, duistere sympathieën voor de nazi's op te uh, hebben nagehouden. Maar die heeft wel zelf, uh, na de oorlog, uh, ik geloof ergens in de vijftige jaren al... richting zijn voltallige personeel hardop geroepen... dat dat zijn allergrootste denkfout is en dat hij zich er diep voor schaamt. Ja, daar ben je er wel vanaf. Ja. En uh, Bert heeft dus uh, het geheim, het graf meegenomen. Ja. En dan gaan de historici er uiteindelijk toch uiteindelijk mee aan de haal. Want de waarheid komt altijd boven. En, ja, en dan moet je je niet gaan afvragen wat het met de kinderen doet persoonlijk, vind ik. Ik vind dat hier in dit geval gewoon de historische figuur Bert gewoon goed geportretteerd moet blijven. En dit is gewoon een nieuw feit. Ja maar je, het, het aantjesverhaal he, begint het te wel... Ah, ja, al ja. Wordt steeds, uiteindelijk wordt een verhaal nog steeds completer, he? Ja. ja. vollediger. Nee, ik ben het met je eens, hoor. Die informatie moet ontsloten worden. Maar ik, ik zie ook wel, zeg maar, het menselijke aspect hiervan. En ik was gisteravond naar de post... Uh, film van Steven Spielberg... die mogelijk dus ook wat te maken heeft met die lancering. Dus dat we hebben er dan naar <lacht> achter moeten komen. oh jee. Complotten maar, maar, maar, uh, moeten we ook niet <lacht> veel aan doen, hè, jongens. Ja. <lacht> maar goed, daar Is ging <lacht> het... oh nou ja. Uh, ging het natuurlijk over de Pentagon Papers, hè? Uh, ja, je moet er wat mee. Ja. En, en het is een prachtige film die inderdaad ook heroïs laat zien... hoe de Washington Post dan toch die informatie naar buiten brengt. Ja, kijk, een overheid moet ook niet dit soort informatie verborgen willen houden. En het kan dus ook niet. Hij zou uh, vandaag heel mooi aansluitend aan spraakmakers kunnen worden uitgezonden. Hè? Want uh, het is een beetje de thematiek, geloof ja. ik, van onze uitzending. Onbewust, maar zo, zo gebeurt dat af en toe. Oh nee, hadden we heel erg over nagedacht. Wat <laughs> worden we dan zeggen? Jongens, in van verband met de tijd. Winter- en zomertijd. Want het Europese parlement stemt vandaag over het afschaffen van de zomer- en wintertijd. Ja, het blijft misschien wat verwarrend. Ik leg het toch één keer uit. <laughs> Dit weekend begint de de wintertijd. behouden. Misschien wel de beroerdste week van het jaar. Iedereen weet dat hij een uur vooruit gaat. Ach, achteruit, achteruit, hij gaat van drie uur naar twee uur. Denk daaraan. De wetenschappelijke onderzoeken liegen er niet op. Meer verkeers, een grotere kans op een hartaanval en een verminderd prestatievermogen. Als je zaterdagnacht met iemand afspreekt om kwart over twee, is het de eerste kwart over twee of is het de tweede kwart over twee? Het is nacht. een disaster. nog slechter dan dat ik slecht slaap. Je blijft ook al jaren stintelen gewoon met dat uurtje voor of achteruit. Dat voelt me zo dom, maar ik vind het fijn om te horen... dat er toch meer mensen zijn die er last van hebben. Uh, goed, vandaag dus wordt daarover gestemd. Maatschappelijk groeit die weerstand al een tijdje... tegen het verzetten van de klok, omdat het slecht zou zijn voor het bioritme. Geen aantoonbare voordelen heeft voor het energieverbruik. En in Nederland was destijds de energiebesparing wel het belangrijkste argument... om over te gaan op die zomer- en wintertijd. Maar ja... Gooien we straks weer niet te veel weg als we het zouden gaan afschaffen. Want door die zomer- en wintertijd hebben we die prachtige lange dagen en kunnen we ook genieten van veel daglicht. Wat ook weer gezond voor ons schijnt te zijn. Toch maar het vol. En dan is denk ik even de pet van huisarts ja, op. Ik zet hem nu op. ja. ja uh, is zij eens op die stelling? Ja, ik, ik ben het ermee eens. En dan, ik, ik, we hadden vanochtend even voorbespreking hiervan. En het zij kan eigenlijk een puur pragmatische reden, reden. Ik heb kinderen. En ik moet zeggen dat ik die week altijd ellendig vind hoor. Dat je dan inderdaad of kinderen uit hun bed moet trekken. Of die inderdaad ochtends vroeg al gezellig aan je bedrand staan. Dus ik ben hierin even heel erg de uh, uh, NS1. Los daarvan, als huisarts, we weten uit onderzoeken... dat er echt wel een effect op bioritme zit. De onderzoeken die worden aangehaald, ook vanuit het Europese parlement... zijn niet heel hard, maar er zijn suggesties... dat het aantal hartaanvallen die, op die eerste maandag na het verzetten... dat dat toeneemt. Mensen komen aan, worden wat meer geneigd richting depressie... En ik vind het ook gewoon een hoop gedoe. Ik heb ook zat mensen nee. die dan inderdaad maandag kwamen... en dan weet je dat afspraken niet goed gingen... Maar ja. zie je echt mensen in de wachtkamer bij jou op, op mm. consult die echt last hebben, die klachten vertonen? Ik, ik zie ze niet echt. Hard, ik kan niet hard zeggen dat dat komt door de, de zomertijd, ja. de wintertijd. Ik vind het ook een soort, het is ook een soort cultureel gegeven. Hè? We moeten even een week, dat hoor je net met dat, dat fragment ook. We moeten hier gewoon altijd even wat over te mopperen hebben ja. en, en, of hè, grappen over maken. Dus maar ja, ik, het, uh, het leeft wel. Als ik nu kijk, uh, normaal <lacht> hebben we echt nog niet zoveel mensen die gestemd <lacht> hebben. Het is we er nu zien al over de 500 ja. mensen die ja. hun stem hebben <lacht> uitgebracht. En het is heel erg 50. 50. Paul van Gessel, jij ja. zei oneens. Nou, ja, belangrijkste toen ik zo dat dit de stelling was, toen dacht ik het al: van uh, wat is dit nou weer voor een onderwerp? Maar het gaat wel goed scoren. En het blijkt nu dus. Zeg ja, maar, jij, ook, ja, maar dan wordt het iedereen... al vaak: gaan wij dat journalisten weer weg? Daarom moet je niet het doen. Nou nee, het we maar, weet, dit ja. leeft. En dat is wel ja, goed ook. Precies. Ja, tegen. Weet je, kijk, ik, ik, ik, ik ben nu mediadirecteur, maar ik was ooit natuurlijk, dat moet altijd dan zo zijn, hè, ik begon als krantenbezorger. Oh. En dan uh, werd het aan het einde, wat was het, rond oktober, werd het weer donker als je de kranten moest gaan bezorgen. En dan ploeps was daar ineens is de wintertijd. En dan had je weer een week of twee... dat je in het licht die dingen kon, kon rondbrengen. Dus dat is voor mij altijd een zegening geweest. En uh, ja, in die tijd, 1977, toen die ingevoerd werd... werd er al gesproken over dat de koeien zure melk zouden geven. Het verbaast me dus ook niet dat... Die aan schrijen die schrijfier juist. De <lacht> Mijn eerste vraag is. was vanochtend ook. Wat doet het met de koeien? <lacht> ja. Ja. ja, en, en, en uh, ik ben uh, het over het algemeen overigens wel eens... dat je iets wat geen nut meer heeft, uh, moet afschaffen. En toen was het inderdaad wel energie, de uh -huh. oliecrisis. Ik denk dat met de ledlampjes van nu... dat inderdaad een stuk minder het geval zal zijn... Um ja, ik vind aan de andere kant waarom ik oneens ben... ik denk dat we hier niet zoveel in Europa over moeten praten. Want in Noorwegen zullen ze er heel anders in staan als in Portugal. Ja, maar ja, het dus wordt wel een gezamenlijke nou bij, beslissing, hè? Ja, en ja, dit vind uiteindelijk... ik nou bij uitstek een beslissing... die je dus aan de landen zou moeten overlaten. Maar dat blijft toch ook zo? Want wat ik begreep is inderdaad... het Europees parlement gaat zich uitspreken over het ja. tijd, dat landen ja, zelf. ze hebben er ook niks over gezegd. Eh, dus ik, ik verwacht helemaal niet dat bij ons daar direct een debat over gevoerd ja, gaat worden. Ja, of ze zeggen wel, ze nemen het aan. En dan wordt er vervolgens gekeken of je Europees breed tot een conclusie kunt komen gaan, of voor die zomer, of voor die wintertijd. Maar dat wordt de tijd in Europa. En ik begreep ook dat er in het Europese parlement echt duidelijk verschillen zijn tussen de noordelijke en zuidelijke landen. Dus weet je, dit blijft een voortdurend verhaal. En voordat wij in Nederland, zeg maar, hiermee aan de slag gaan... Ja, dat zijn we wel het jaartjes Jawel Goed, we gaan ons oor te luisteren leggen. Eerst te beginnen in Netwerk: Ivo Broutigam, die zegt, oneens, waar maakt men zich druk om? Zomertijd is bij uitstek een erg gezonde situatie. Laat al die zuurpruimen stoppen met deze onzinnige discussie. Slecht voor het moraal en mogelijk ook slecht voor de mens. Goed, Woefit, die reageert eens. De besparing die het op zou moeten leveren is onjuist gebleken... en ik ben zeker twee weken van slag door die rotklok. Paul Veldhuis, oneens. De wintertijd moet worden afgeschaft. Als we de zomertijd afschaffen, dan duurt het wel tot halverwege mei... tot we s'avonds in het licht kunnen sporten. Zo zie je, ieder heeft zijn eigen redenen om het wel of niet ermee eens te zijn. Jorrit de Jong is woordvoerder bij Essent. Ned Jong, goedemorgen. Goedemorgen. Eens of oneens met die stelling? Nou, ik, uh, vanuit persoonlijk oogpunt uh, vind ik het wel fijn als we uh, s'avonds wat langer licht hebben. Maar uh, als essent hebben we daar eigenlijk niet echt uh, per se een mening over. Uh, maar we hebben wel eens uitgezocht, juist omdat die discussie ook heel erg speelt. Hè, ja. Van, uh, wat levert het nou echt op? En uh, nou, vroeger hebben ze inderdaad bedacht... Uh, dat uh, levert een energiebesparing op. Nou, daar hebben we dus naar, uh, naar gekeken. En ja, dat is eigenlijk wel verwaarloosbaar. Uh, eigenlijk is het maar een half procent uh, wat je op elektriciteit uh, bespaart. Okay, uh, nou, en zeker tegenwoordig, inderdaad, uh, komt dat vooral omdat je veel zuinigere apparaten hebt. En zeker veel zuinigere verlichting. Uh, dus ja, in die zin uh, heeft het op energieverbruik niet zo heel veel uh, invloed. Ja, en ik denk in de, in de jaren zeventig toen het was... hadden we nog iets minder een, een 24 uurse economie. Dat is nu natuurlijk ook wel uh, iets meer geworden, denk ik. Ja, ook dat. En, en, en ook zeker. Hè, we hadden vroeger natuurlijk ook veel meer gloeilampen... die veel meer elektriciteit ja. gebruiken dan tegenwoordig inderdaad de, de zuinige verlichting. En wij denken eigenlijk dat je... Ja, de energiebesparing die moet je eigenlijk vooral uit heel veel andere dingen aan En daar zijn we ook heel druk mee bezig. En dan gaat het vooral om het isoleren van je huis... of het, of het zetten van zonnepanelen in plaats van batterijen. En daarmee kun je echt veel meer... Uh, Elektriciteit besparen. Maar dat uurtje later of vroeger, dat maakt, uh, zo blijkt uit de berekeningen, weinig uit. Dank voor de toelichting. Ja. Jorrit de Jong van Essent was dat. Dan naar Hans Hamburger, is neuroloog en slaapexpert. Ook goedemorgen. Goedemorgen. Ik kan me zo voorstellen dat u het eens bent met die stelling. Ja, ik vind dat dat gewoon afgeschaft moet worden. Die zomertijd er is nergens voor nodig. We hoorden ook net dat uh, energiebesparing uh, niet heel is. En, uh, dus ja, je moet de mensen gewoon laten zeg maar, de, de, de mogelijkheid geven... als ze graag meer in het licht willen om vroeger op te staan. dan heb je helemaal uh, nergens last van natuurlijk. En s'avonds uh, langer licht veroorzaakt, ook net wat de huisarts zei... Uh, dat mensen later naar bed gaan, minder slapen... en dat geeft weer allerlei narigheid. Ja, Aan de andere kant denk ik ook, als we, even, we hebben het net over die 24-uurseconomie... als we kijken hoe wij nu leven met onze schermpjes ook... Uh, de kinderen skypen even naar de andere kant van de wereld... we kijken Netflix tot we op de banken neervallen en in slaap vallen... dus sommige dingen doen we onszelf ook aan. Letten we überhaupt ja. nog zoveel op de klok? Ja, nou, ik denk het wel. Ik denk dat het alleen maar erger wordt. Om, als het buitenlange licht is, ga je dus eerst nog uh, lang naar buiten... en dan vervolgens ga je die dingen weer doen die, uh, die u net opnoemt. Dus ik denk dat de slaaptijd, hè, die, die neemt men niet zo serieus de laatste tijd... met al dit soort uh, activiteiten, die, uh, die is daar de dupe van. Ja. En door minder slapen krijg je nou, stofwisselingstoornissen... Uh, uh, Stoornissen in immuniteit, dus de afweer. Mm. Uh, misschien uh, ja, groeistoornissen bij kinderen. Uh, dat, is, dat zijn allemaal wel zaken die zijn aangetoond ook bij hele jonge mensen. Met, met name de, uh, kinderen van 6 tot 12 jaar. Die uh, kunnen daardoor uh, last krijgen van obesitas. Ja. En uh, dat krijg je nooit meer weg. Nee. Dus ik denk dat je alle middelen moet helpen. Je moet natuurlijk ook zorgen dat ze minder met die mobieltjes bezig zijn. Precies, het is NN. en ik zou dit soort zaken ook... Kijk, het is op een onzinnige manier aangenomen om dat te gaan doen een keertje. Eerst in de Eerste Wereldoorlog, daarna nog eens een keertje in de jaren tachtig. Het is gewoon een onzinnig iets... En eh, nou, dan moet je op een gegeven moment weer eens een einde aanmaken. En dan weer even kijken. Dat moeten ja. de verschillende landen in Europa. moeten dan nou kijken bij welke tijdzone ze willen horen. Precies, maar dat, dat is dus weer is stap twee, inderdaad. Zaak. Eerst eens ja, stoppen en, met uh, dit uur. Dan, ik ga het hierbij laten, misschien... meneer Hamburg. Want dan kunnen we ook nog wat andere mensen aan het woord laten. Dank u wel, in ieder geval, voor de toelichting. Dirk Moor, bijvoorbeeld. Goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen. Zomer- en wintertijd ja. levert bij u thuis flink wat gedoe op, hè? geloof ik. Ook bij de kinderen. Ja, klopt, de klok is snel verzet. Maar een stel, kinderen, dat duurt wat langer. Um, dus, en dat is lastig. Ik heb zelf ook een artiestje als zoon. En uh, daar is rust, reinheid en regelmaat van heel groot belang. En die twee momenten per jaar waar die klok verzet moet worden... die moeten wij heel goed voorbereiden. Mm -hmm. He, wij leven eigenlijk al uh, een week van tevoren in die tijd die uh, er komen gaat. In plaats van dat we daarna uh, gaan omschakelen. Want nee. anders levert dat grote problemen op. Ik ben het dat wat betreft treft erg eens met dokter Hamburger. Ja. Is het dan elke dag tien minuten al of zo? Een voorschot erop nemen om zo naar dat, nee, nou dat ene uur toe te gaan? Nee, een kwartiertje schrijven ja. we het op. Op, want het gaat om het levensritme. Ja. Uh, maar als we dat niet doen, dan hebben we daar grote problemen mee. Onze ja. zoon trouwens, onze dochter ook. Zijn, zijn niet hele goede slapers. En zeker ook dat, dat die overgang naar de zomertijd, waar dus het lang ook licht blijft. Dan, uh, dan missen onze kinderen echt veel slaap. En ja. daar hebben we gewoon de volgende dag echt veel last van. En ik denk dat ik namens veel ouders spreek, hoor. Ik ben ook schoolvoorzitter geweest een tijd lang. En, en de, het zuchten was niet van de lucht elke keer als dat aan zag komen. Oh. Wij hebben het altijd met dikke rode letters in de agenda staan. Oh, echt waar? Thema voor de luizenmoeder binnenkort, uh, ja. Ja. ja. de luizenmoeder ja. kan hier aandacht ja. aan besteden. <laughs> Zeker, dat is een hele goeie. Dankjewel. Dirk ja. Moor. Dan naar mevrouw Van Bijsterveld. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, u bent Dank een avondmens. Wat zeg je? U bent een avondmens. Ik ben een avondmens, Heb ik het goed doorgegeven, ja. Zeker. Heb ik niet zo Wij weten alles van hiervoor. onze mensen. Nee, uh, gelukkig, gelukkig niet. Nee, Nee, maar ja, ik ben om 23.55 geboren en altijd een avondmens gebleven. En uh, ja, ik ben heel erg blij uh, dat de lente in aantocht is. Maar er knaagt ook altijd iets van binnen. Want het wordt ook weer zomer. En uh, dat is echt... Echt elke zomer alle zeilen bijzetten om niet overspannen te worden. Mm. En uh, dat is heel erg lastig. En s ja, s'nachts om vier uur beginnen hier in de tuin vogels al vrolijk te fluiten. Maar ja, ik zou echt heel erg blij zijn als het weer gewoon is zoals het ooit was. En dan is het al lastig genoeg. Zo, ja, overdag moeten er natuurlijk ook gewoon dingen oh, gebeuren. Goed. En ik zou veel beter functioneren als ik wat langer sliep. Wij dus, noteren een dus, uh, uh, eens. Ik ben niet de enige, hoor. Nee, dat blijft. Nee, zeker niet. Nee, maar iedereen voelt zich helemaal gesteund, volgens mij, in deze uitzending. Dank in ieder geval, mevrouw maar Van Bijsterveld. En voeg naar bed. Ik hou ook van zwoele avonden. Ja, ja wie niet? Ja, maar op tijd maar ja. naar bed toe is ook wel een belangrijke. En niet altijd even makkelijk te doen. Willy Rem gaan we nog horen. Goedemorgen. Goedemorgen. Vertel, Weet eens of oneens? Ik uh, vind het heerlijk, die lange zomeravonden. Ik heb zelf geen tv. Ik kan lekker wandelen. En. Uh, nou, ik, uh, ik vind het ook helemaal niet erg om z'n morgens vroeg uh, wakker te worden van vogels. Het, uh, ja, ik, ik, en ik ken ook mensen die hebben last van een winterdepressie... en dat heeft met licht te maken... Nee. Dus die zijn waarschijnlijk ook blij met de zomertijd. Dus wat u betreft mag het uh, zeker zo blijven. Hebben wij ook genoteerd. Voor Willy Rem dus. Kato Schuller die zegt nog afschaffen. Alles gaat in de war. Uh, advies om uit de zon te blijven staat op. Uh, het verschuift baby's raak in de war. Bejaardenhuizen daar levert het probleem op. Kortom afschaffen die zomertijd. Nou via de site kunt u uh, van u uh, laten horen. Als u nog niet heeft gereageerd. Die zomertijd moet worden afgeschaft. Inmiddels uh, al meer dan bijna 900 mensen die hun hebben uitgebracht 55% is het ermee eens, 45% oneens. Ik ben benieuwd wat er in het Europese parlement vandaag besloten wordt. Want dat is natuurlijk de aanleiding om het er juist vandaag over te hebben. Straks meer dus. NTO Radio 1.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 Ambitie in administratie. Al drie jaar de beste koop uit Zweden. Meer weten? Kijk op vikingbedden.nl Coratio. De beste mensen voor een tijdelijke of vaste invulling. Kijk op ambitieinadministratie.nl Droomt u ook al van een vikingbed? Ga naar vikingbedden.nl voor uw dichtstbijzijnde dealer. Onbezorgde cloud in? Met Azure Stack as a Service van Your Hosting... ben je beter voorbereid op de nieuwe wet en regelgeving. Want jij bepaalt...